10 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Libische staatstelevisie meldt dat de stad Zavia is heroverd op de opstandelingen. Troepen die trouw zijn aan Gaddafi zouden de stad na zware gevechten weer in handen hebben gekregen. Of de berichten kloppen is niet duidelijk. De opstandelingen hebben tot nu toe gezegd dat ze alle aanvallen op hun posities hebben afgeslagen. Zawiya is van grote strategische betekenis. De stad met 200.000 inwoners ligt op 50 kilometer van de hoofdstad Tripoli, die tot nu toe stevig in handen is van Gaddafi. In Tripoli zelf zijn vanochtend schoten gehoord, maar de achtergrond hiervan is nog niet duidelijk. Een regeringswoordvoerder zegt dat er vuurwerk is afgestoken en dat er verder niets aan de hand is. Het Britse ministerie van Defensie wil niet reageren op het krantenbericht... dat in Libië acht Britse commando's zijn aangehouden door opstandelingen. Het zou gaan om leden van de SES, een elite-eenheid van de Britse strijdkrachten... die altijd in het grootste geheim opereert. Volgens de Sunday Times begeleiden de acht een Britse diplomaat... die mogelijk met de opstandelingen in contact wilde komen. Ze zouden zijn overgebracht naar Benghazi in het oosten van Libië. Daar hebben de rebellen het volgens zeggen. In een verklaring zegt het ministerie van Defensie in Londen dat het de berichten niet wil bevestigen of tegenspreken. Wij zeggen nooit iets over de bezigheden van de SES, al dus Defensie. In het natuurgebied de Oostvaardersplassen heeft staatsbosbeheer in en rond een burg vier camera's opgehangen. Daardoor kunnen de dieren voor het eerst in Nederland op internetbeelden worden gevolgd. In het natuurgebied tussen Almere en Lelystad leven ongeveer 50 vossen. Staatsbosbeheer heeft de burg aangelegd om meer over de dieren te weten te komen. Er zijn verschillende kamers en gangen. Vorige maand zagen boswachters steeds vaker een paardje rond het Vossenhol hangen. Staatsbosbeheer hoopt dat het vrouwtje komend voorjaar in de burg haar jongen werpt. Vanaf dinsdagmiddag 12 uur kunnen de twee vossen worden bekeken op volgdevos.nl. Het weer. Vanmiddag verdwijnt de bewolking en schijnt de zon uitbundig. Het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Bent u een liefhebber van kunst, Frankrijk en de Provence? Geniet dan van deze unieke combinatie... bij het zien van de kleurrijke Provençaalse landschappen... boeketten, sterrenluchten en schilderijen over het element water. Deze tentoonstelling van Floris Brinkman is te zien... in het Witte Kerkje in Heilo, Noord-Holland, open van 12 tot 6. Picasso in Parijs is de nieuwe tentoonstelling in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Zie hoe de jonge Picasso zich laat inspireren door het bruisende leven in Parijs. Vandaag is er om twee uur een lezing van Peter Reed, schrijver van de tentoonstellingscatalogus. Entree is 14 euro en gratis voor museumkaarthouders en bezoekers onder de 18. Alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl. Dat was het Lekkerweg in Eigen Land. Veel daders van sadisme tegen dieren gaan over op ernstig geweld tegen mensen. Hoog tijd om gruwelijk misbruik van dieren serieus aan te pakken. Dat en meer vanavond om kwart over tien bij Brandpunt op Nederland 2. Dit is Radio 1.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 Deen en Laura Stek. Vondel, vis en varkens vandaag, maar ook rampspoed en oprukkende wolven. Goedemorgen. Joost Schokkenbroek is hier. Hij is hoofdconservator van het Scheepvaartmuseum van Amsterdam. En Hij vertelt zo meteen over de lotgevallen van kapitein Pollard. wiens walvisvader in 1820 door een woedende potvis werd gerand en in de Stille Oceaan verging. Inderdaad, een heuse voorloper van Moby Dick. En een van die schepen van Porret is opgedoken. Dat zometeen, na de kolom van Nelke Noordervliet. Daaraan voorafgaand vertelt agrarisch historicus Matthijs Witte... over de historische opmars van het varken in Brabant. Van boswijn tot megastal. Ja, en in het tweede uur het drama van Pezens Moddergat. Het Noordfriese dubbeldorp, wiens vissersvloot... vandaag precies 128 jaar geleden werd getroffen... door een ramp van Bijbelse omvang. 83 vissers kwamen om. En de lotgevallen van vier spelfouten in twee zinnen van Vondel. Niet in de oertekst van Vondel zelf, maar op de postzegel van 1979... waarop die tekst geciteerd is. Het is onlangs tot op de bodem uitgezocht. En we sluiten af met een spoor terug over de geleidelijke terugkeer van de wolf... na de val van de muur. Eerst kwamen de trabantjes, toen de Poolse loodgieters... en nu komen de wolven. Mailt u ons op ovt.vpro.nl en doet u dat vooral bijvoorbeeld ook met ideeën voor de uitzending? Zo schreef Marco van het Hoog ons eergisteren de volgende mail. Natuurlijk vanwege het feit dat ons marineschip de Tromp daar zo tragisch en prominent aanwezig is. Hallo redactie. Natuurlijk moet OVT de Libiërs er niet aan herinneren... dat Tromp en de ruiter ooit Tripoli hebben platgelegd. Ja, dezelfde Tromp als die van de HMS-Tromp. En wijst dan op het schilderij Gezicht op Tripoli... door Reiner Nooms, halfweg 17e eeuw... waarop te zien is hoe Nederlandse schepen met vurende kanonnen... of in geval van schepen heet dat geloof ik kanons voor de Libische kust liggen. Marco schreef later die dag een herstelmail... waarin hij een beetje tot zijn spijt, geloof ik, schreef... dat het destijds de ruiter was en niet Tromp... omdat die al dood was toen. Nou, gaat het zo over Libië hebben. Het gaat over de Touarex. Dus eerst even dit, want het gelukkig toeval is... dat we hoofdconservator van het Scheepvaartmuseum aan tafel hebben... Joost Schokkenbroek. Hoe zit het nou? De Libische kust is voor onze marineschepen een uh, bekend terrein? Nou, dat is hier zeker een bekend terrein. In het Middellandse Zeegebied was sowieso een belangrijk handelsgebied... in de... Ja, vanaf het midden van de 16e eeuw tot uh, ja, een meer recente periode uiteraard. En om die handelsbelangen te beschermen was het noodzakelijk... dat in de 17e eeuw, niet zozeer misschien de marine... maar de admiraliteiten, zoals dat zo mooi heet... Mm -hmm. de vijf admiraliteiten in Nederland... hun schepen ook onder andere uh, die richting opstuurden. Ofwel om opvaardijschepen te konfoyeren... als ze we op weg waren naar die Gena of andere plaatsen... of om krachtdadig op te treden tegen de zogenaamde Barbarijse kapers. Ja, want, want dat, dat schip, wat, uh, of het, het, het... Het schilderij van Reinier Nooms, uh -huh. dat, dat ken je, dat schilderij? Ja, dat, dat is bij onze collega's van het Rijksmuseum. En wat, wat, wat, ze zijn dan aan het knallen op Tripoli, of niet? Wat zijn ze ja. aan het doen? Ja, ze zijn aan het knallen op Tripoli, met kanonnen of kanons. Als je een marineman bent, zeg je kanons. En als je een gewoon uh, civiel iemand bent, een burger bent... mag je ook best kanonnen zeggen, als oh. meer van uh, ze bestoken Tripoli, uh, zoals dat ook met Algiers, Tunis, Salé... en andere plaatsen uh, bij de Noord-Afrikaanse kusten hebben gedaan. Met name om niet zozeer de stad per se te verwoesten... als wel om druk uit te oefenen op de lokale autoriteiten... de dijen bijvoorbeeld, of de sultans... om over te gaan tot het uh, tekenen van vredestraktaten. U moet zich voorstellen dat die barbarijse kapers in uh, Noord-Afrika... tot ver in de Noordzee met hun schepen kwamen... om onder andere Nederlandse koperdijschepen in beslag te nemen... met rijke uh, koopwaar aan boord, maar ook om de bemanning uh, te arresteren... of gevangen te zetten en later als christen slaven... ofwel weer terug te verkopen aan het land van herkomst... ofwel te bekeren tot de islam. En om dat soort uh, maatregelen, dat soort activiteiten tegen te gaan... Uh, was het met name inderdaad de ruiter en niet zozeer misschien Tromp... Uh, die daar samen met Willem van der Zaan en allerlei andere officieren... Een zeer stevig huis heeft gehouden en onder andere, of, pardon, in, onder andere in 1661 daar naartoe is gegaan om vrede af te dwingen. Oké, okay, nou, uh, we komen zo bij je terug uh, voor, uh, om te praten over potvissen. Eerst even het nieuws van eerder deze week. Rebellen in het oosten van Libië, die in gevecht zijn met regeringstroepen... hebben de VN gevraagd om luchtaanvallen uit te voeren op huurlingen van Gaddafi. Die heeft grote groepen Tuaregs laten ophalen in Mali om voor hem te vechten... De Libische leider heeft gezworen om te vechten... tot de laatste man om zijn land te verdedigen... en zei dat er een samenzwering is om Libië... en zijn olie opnieuw te koloniseren. Over de gevechten van vandaag in het oosten van het land... zei hij dat de olievelden en havens onder controle zijn. Binnen twee dagen zal alles weer zijn gewone gang gaan... voorspelt hij in een interview met de Franse krant Le Figaro. Ja, het journaal van afgelopen woensdag was dat. De Libische leider Gaddafi zet toerrijkstrijders in... om de opstandige bevolking ronder te krijgen... Dat roept vragen op. Want waarom juist die Touaregs uit Mali? Hebben die een speciale relatie met Libië? Of een traditie als strijders die in te huren zijn door regimes in nood? We gaan het vragen aan Bas Le Kok... historicus en docent in de geschiedenis van Afrika... aan de Universiteit van Gent. Goedemorgen. Goedemorgen. Om te beginnen even uh, naar de actualiteit. Was u verbaasd te horen dat Gaddafi Touareg-strijders inschakelt... bij zijn strijd tegen de opstandelingen? Nou, er zijn een paar... Uh... Er zijn verbazingwekkende en, en vreemde dingen aan de hand met dat nieuws over die huurlingen in het algemeen. Mm -hmm. uh, als ik die mag aangeven. Het eerste is dat er eigenlijk helemaal geen enkel hard bewijs is dat Gaddafi waar dan ook nieuwe huurlingen werft. Aha. Hij heeft dat in het verleden gedaan, maar we hebben geen enkele zekerheid dat hij dat nu opnieuw doet. Het is een gerucht. En waar Zoals komt dat gerucht vandaan? Is. Dat gerucht komt oorspronkelijk uit de Touareg-gemeenschap in Noord-Mali zelf... Ja. Die uh, heel bang zijn dat het inderdaad het geval is. Dat er jonge Toerik-mannen nu uh, door Gaddafi worden geworven. En uh, nogal bang zijn voor hun reputatie. De Toerik hebben al heel lang uh, de, in Mali en maar ook in andere delen van Afrika de reputatie dat zij huurlingen van Gaddafi zijn. En uh, dat heeft de bevolking heel veel schade gedaan. En om dat collectieve gerucht of dat, dat, dat collectieve afstraffen van het idee dat ze huurlingen zijn tegen te gaan, komen ze zelf alvast met de waarschuwing. Ja, tu Tuareks zijn hebben inderdaad die, die vreeswekkende, want krijgshaftige reputatie. Is dat, uh, is dat dan helemaal nergens op gebaseerd? Nou, het is niet helemaal nergens op gebaseerd. Kijk, op de eerste plaats, de Tuareks zijn zijn veehoudende nomaden die in de Sahara en de Sahel wonen. Dat is een heel hard bestaan in een heel hard klimaat, in een heel harde omgeving. Dus daar, daar kreeg je sowieso al geen doetjes mee. Um, daarnaast is het zo hè, dat ze vanaf de... de verovering van Afrika door de, de koloniale, de, de koloniale mogendheden, vooral Frankrijk in het geval van de Touareg, de reputatie hebben van nogal harde vechters. En die is gebaseerd op het feit dat ze een aantal malen Franse kolonnes uh, hebben kunnen verslaan. Eenmaal in 1882 in Zuid-Algerije bij de stad Tamarasset hebben ze een, een Franse expeditie volledig vernietigd. En één keer in 1894, vlakbij het, het mystieke en magische Timbuktu, hebben ze ook een complete Franse legereenheid afgeslacht. En dat geeft ze natuurlijk al heel snel de reputatie van harde krijgers. Hoe hebben ze dat gedaan? Hoe ze dat gedaan hebben? Ja, wat nou, is hun kracht? De... Nou hun kracht is deels uh, de woestijn waar ze wonen. Uh, die kunnen ze gebruiken. He. Ze kennen het landschap, ze kennen de weg en dat kennen de Franse koloniale troepen nog niet. Dus ze hebben in het geval van die missie Flatters in, uh, in de jaren 80 van de 19e eeuw hebben ze uh, ja, de man dusdanig ver van caravaanroutes uh, kunnen lokken... en dusdanig uh, ze hebben putten kunnen vergiftigen of putten kunnen blokkeren... dus toegang tot water tegen kunnen houden. En toen die missie dusdanig verzwakt was dat, dat ze aan konden vallen, hebben ze dat gedaan. Ze, ze zijn natuurlijk op eigen terrein. Wie, wie, wie, wie, <coughs> ze, wie zijn dat eigenlijk? Waar komen ze vandaan? of Zijn zij degene die daar altijd al herenmeesters zijn geweest? Ja, ze zijn uh, voor een groot deel... Ze komen niet echt ergens vandaan. De Tuareg zijn een volk wat ontstaan is uit diverse ja, interacties tussen allerlei menselijke groepen in de Sahara. Maar ze spreken een, een berbertaal. De Tuareg noemen zichzelf niet Tuareg. Die noemen zichzelf de Kel en dat betekent zij die het Tamashek spreken. Oh, het tamashek, dat tamashek... is het. Dat is, uh, het is Berbers, hè? Dat is het. Tenminste... Precies. Het is een Marokkaanse Berber Ja. Het is een berbertaal, maakt deel uit van de Berberwereld en Berbercultuur. Dus ze zijn verwant met de Berbers van Marokko en, en, en Noord-Algerije. Um, um, is het zo? Want, Thomas, is het zo dat zij zichzelf ook uh, dat het betekent uh, het vrije volk, dus dat zij ook een soort opvatting over zichzelf hebben als ongebonden te zijn aan wat dan ook? Nou, het betekent het voor de Toerik niet zo. Het betekent echt de taal, maar ze voelen zich wel degelijk. Ze zijn bijzonder op een vrijheid gesteld. Ze hebben eh, al vanaf het begin van de koloniale periode, of pogingen tot verovering, heel duidelijk gemaakt aan, aan eh, iedereen die een oogje had op de Sahara, de Fransen, de Britten, de Duitsers zelfs in die tijd, hebben ze heel duidelijk gemaakt eh, dat ze absoluut geen prijs stelden op enige vorm van verovering. En dat hebben ze dan tegen weten te houden, lange tijd. Toen ze een keer veroverd waren, en toen de Zara veroverd was door Frankrijk, zijn ze een aantal keren grootschalig in opstand gekomen. De belangrijkste opstanden vonden plaats tussen 1916 en 1922. En uh, die opstand was deels uh, in samenwerking met uh, de zogeheten Sanusia-broederschap uh, uit Libië. Die, uh, die in opstand was, of die nog altijd verzet pleegde tegen de Italiaanse verovering van Libië op dat moment. Dus ook de connectie met Libië is heel oud. Daarnaast is het zo dat er. ...in Ibië zelf ook in Heemse Tuareg wonen. Kel-Ajer. Dus het zou niet dat onlogisch zijn? Die die wonen daar. Sorry? Het zou historisch gezien niet onlogisch zijn dat ze nu weer worden ingezet? Nou, het is historisch niet heel onlogisch. Het, het is verder zo dat ze... Ze zijn vlak na de onafhankelijkheid van Afrikaanse staten... vooral van Mali in 1960... ...zijn ze direct vrijwel in opstand gekomen tegen de Malinese overheid. Zij zagen dat helemaal niet als onafhankelijkheid... ...maar als een voortzetting van kolonisering van hun land... ...door nieuwe heersers. En vanaf de jaren 70 heeft Gaddafi die Tuareg-nationalisten... ...die Tuareg-opstandelijke uh, beweging gesteund. Vooral door militaire training. En dat was niet alleen iets wat, uh, wat, wat Gaddafi deed voor de Tuareg. Hè. Dat is, het is bekend in de jaren zeventig en 80 heeft Gaddafi ook het IRA en het ANC... Ja. ...gesteund met militaire training. Maar de Tuareg waren toch wel een soort lievelingen van Gaddafi. Um, hij heeft er heel veel getraind... Uh, hij heeft ze ook inderdaad ingezet in een aantal conflicten waarin hij betrokken was. Het belangrijkste daarvan is het, het conflict met Tjaat over de zogeheten Aouzou-strip. Dat is een strookje, strookje land in het noorden van Tjaat dat Libië graag wou hebben. En daar hebben ze voor, voor Gaddafi gevochten. Ze hebben ook, of een, een aantal honderd strijders heeft uh, in het zogeheten Islamitisch Legion, zoals dat genoemd wordt, gevochten in Libanon aan de kant van de Palestijnen. De Torek zelf zeggen dan ook helemaal niet van ja, we waren pro-Palestijns of pro-Kaddafi. Het waren vrijheidsstrijders die op zoek waren naar militaire training en militaire ervaring om later met die ervaring hun eigen strijd tegen de Malinezen en Iterijns ogen te voeren. Tot slot, wat uh, um, Mali is nu natuurlijk he nou heel bang dat, uh, uh, dat de Touaregs um, bewapend worden en weer um, last gaan veroorzaken in Mali. Is die angst terecht? Nou, ja en nee. Op de eerste plaats lijkt het mij heel erg onwaarschijnlijk dat ze gewapend uh, terug worden gestuurd. Wie er ook wint in Libië, of dat nou Gaddafi is, wat mij ook weer onwaarschijnlijk lijkt, maar goed. Uh, wie er ook wint in Libië, die, die, die strijders uh, of die huurlingen nou echt bestaan of niet, die, die gaan echt niet gewapend de deur uitgestuurd worden. Die, die zullen zeker ontwapend worden. Als Gaddafi wint, dan zal hij ze hetzij in dienst houden, hetzij ongewapend terug naar huis te sturen. En als de opstandelingen winnen, dan zullen die zeker alles wat met Gaddafi te maken heeft ontwapenen. Ze zullen toch terug moeten naar huis. Ja. Um, ze zullen die wapens van, van Libië ook niet nodig hebben. Want, want de, er zijn bijzonder veel wapens in omloop in Noord-Mali. Dus ze hebben die extra wapens niet nodig. Uh, ook die huurlingen... Ja, als, als die terugkomen... Kijk, de, de, de Torex hebben drie keer zijn ze in opstand gekomen tegen de Malinese overheid. Ze hebben heel veel gevechtservaring. Ze hebben heel veel uh, wapenervaring. Er zijn wapens in omlopen als ze... Als ze Problemen willen veroorzaken, hebben ze daar die huurlingen uit Adibi echt niet meer voor nodig? Nee, nee. Dus de kans lijkt me bijzonder klein, persoonlijk, dat uh, dat, dat echt voor problemen gaat, gaat zorgen. Oké. Okay. Nogmaals, het, het, het nieuws komt uit Kidal en de mensen daar zijn gewoon heel erg bang dat ze met de vinger gewezen zullen worden in Mali. Nou, dat, uh, we hebben in ieder geval een poging ge gemaakt vanmorgen om dat te voorkomen. Bas Lekok, heel vriendelijk bedankt. Dank u wel. Ja, afgelopen week werd het nieuws gedomineerd door de Provinciale Statenverkiezingen. Brabant was een van de weinige provincies... waar het ook echt ging om provinciale politiek. Een fragment. Nou, en bij die komende provinciale verkiezingen... want dat zijn het, vragen nogal wat mensen zich af... is die provincie belangrijk? Nou, dertig varkensboeren in Brabant weten het antwoord wel op die vraag. Hun toekomst hangt letterlijk af van Provinciale Staten. De varkenshouders hadden toestemming gekregen... voor de bouw van een zogenoemde megastal... Maar de provincie wil een stop. En morgen wordt in een ingelaste statenvergadering besloten... of die 30 boeren toch mogen bouwen. Ik denk dat er geen andere weg is als dat er een weg terug ingeslagen wordt. De liefde voor de sector bekoelt, ook in de Brabantse staten... waar, zo lijkt nu, alleen het CDA de 30 boeren hun nieuwe stallen gunt. De provincie worstelt, de actievoerder wil een stop... maar voelt mee met de boeren. Hun eigen organisaties hebben met de oogkleppen op, naar mijn gevoel... het ministerie alsmaar bestookt om het maar tegen te houden. Dat is mijn ervaring. Terwijl ze al dertig jaar wisten dat ze het op deze manier nooit vol zouden kunnen houden. Ja, het nou, nationaal van donderdag 24 februari was dat. Inmiddels weten we dat er toch 16 nieuwe Brabantse meegestallen gebouwd mogen worden. Ondanks veel protest van dierenwelzijnsorganisaties. En ook, kunnen we toch wel zeggen, tegen de algemene tendens in van het maatschappelijk debat. Zo blijft de discussie levend. Moet Nederland zich doorontwikkelen in productgerichte efficiëntie... met als beste voorbeeld de megastal? Of moeten we op ethische gronden zo snel mogelijk af van die enorme varkensflets... zoals ze in de volksnom, euh, volksmond worden genoemd? En als je naar de geschiedenis kijkt, welke tendens is dan de meest logische? Ja, en zo komen we vanzelf op het even onderhoudende als vrolijke... of misschien wel tragisch verhaal van de opmars van het varken in Brabant. Agrarisch historicus... Agrarisch historicus Matthijs Witte, welkom. Dank. Um, we waren heel blij dat we iemand hebben gevonden die promoveert op de geschiedenis van de varkenstal. Zeg ik dat goed? Ja, ongeveer. Uh, over de varkenshouderij in het algemeen. De bedrijfsontwikkeling uh, in het bijzonder uh, van de varkenshouderij... in de afgelopen uh, 60 jaar. 60 jaar, ja. ja. Nou, als we uh, het hebben over de geschiedenis van het begrip megastal... of het begrip varkensflat, dat is volgens mij nog recenter... dan komen we niet zo ver, want dat stamt uit megastal, dat is... Ja, het is eigenlijk de laatste paar jaar een beetje ingevoerd. Uh, vooral vanuit de milieubeweging. Uh, die heeft het, uh, ja, uh, het, de, de term gemunt. En uh, dat, dat boezemt angst, angst in uh, voor, bij veel mensen. Maar het is ook een meegestal als je ook bedenkt wat, hoeveel beesten daarin zitten. Ja. Dus uh, ja. Maar dat, is dus, dat is een recent begrip. En laten we even wat, wat verder teruggaan uh, naar het begin van de intensieve veehouderij. Wanneer kunnen we dat ongeveer dateren? Ik kan me voorstellen dat het een beetje een geleidelijk proces is, maar wanneer kunnen We spreken van het begin misschien nog even leuk om te vertellen. In uh, de megastal is al, heel, is al vrij oud, maar dan niet in Nederland, in Amerika. Rusland en Oost-Duitsland waren er al voor uh, stallen, for, uh, de, de centraal geleide farms. factory farms in de jaren 70. Dus uh, jaren 70 is eigenlijk een beetje de ontstaan, uh, ja, is ook eigenlijk de intensieve veehouderij ontstaan. Uh, jaren 60, jaren 70 zien overgang. En uh, eigenlijk zie je al een ontwikkeling, al eerder ontstaan, dat er steeds meer varkens op één bedrijf zijn. Het aantal bedrijven neemt af. Dus, um, en uh, je ziet voor, uh, ja, de stallen steeds erbij komen bij, uh, bij, de, oude, bij de oude huizen die, uh, die daar staan. En, uh, ja. want, want voor die tijd hebben we de, de pastorale situatie van rondknorrende varkens in de modder buiten? varkensparadijs. Deels, zeker in de, in de zomer, in de winter zaten ze natuurlijk binnen. Ze zaten achter acht maanden van het jaar gewoon ook binnen. En uh, hadden kleine hokjes. Uh, de hygiëne was heel slecht. Uh, ja, ze kregen afval van, uh, van wat de boer over had: uh, uit zijn eigen moestuin of uh, van, als, van het land, of en knollen. En uh, ja, ja, je kan het heel, uh, heel, heel, heel mooi zien, maar het was ook een, uh, een harde tijd. En uh, de, de beesten leden heel veel kou. Ze waren ook anders dan nu. Nu zijn ze, uh, hebben ze heel veel uh, vlees en weinig spek. En toen hadden ze wat meer spek. En konden ze ook wat beter tegen de kou dan nu. Want nu kunnen ze totaal niet tegen de kou. En dan zie je ook in stallen dat je, uh, dat je uh, een constante temperatuur nodig hebt. Om die beesten ook uh, ja, behagelijk te maken in de, in de stal. Maar vroeger was het dus niet allemaal even goed. Dat is een uh, een wijze les om te onthouden. Dat het maar die niet varkens... beter was. Nee, precies. Ja. Net vroeger was niet alles beter. Nee. Maar um, uh, die varkens werden ook voor iets anders gebruikt. Hè? Voor, voor meer voor beken dan voor varkenslapjes. Ja, klopt. Um, in de loop van de tijd zie je dat, uh, dat uh, de stedelijke samenleving... Uh, ontstaat in het uh, noordwesten van Europa, Londen en, uh, en Duitsland vooral. En Nederland ligt eigenlijk uh, heel goed voor die uh, beide afzetgebieden. En je ziet dat var varkens in Brabantse bra bra boeren dus uh, varkens gaan houden. En ze houden vooral wat kleinere varkens. Uh, en die worden dan levend naar uh, de markten in uh, Londen... en in het Duitse roergebied uh, gebracht. En daar worden ze geslacht en worden ze dan weer... Uh, dus het gaat om vooral om vers vlees uh, en uh, levende, die dus naar, of levende varkens die nu naar Engeland uh, gingen. En dan hebben we het over die vooroorlogsperiode nog. Klopt, klopt. Ja. En dan zie je eigenlijk in 1926 dat de Engelse markt uh, vanwege een ziektegeval uit Nederland... wordt die gesloten voor uh, Nederlandse uh, ja, levende varkens en levend vlees, maar ook uit Zweden en Polen. En uh, Duitsland komen geen varkens meer naar Engeland. Toen was er al varkenspest al. Toen was er al varkenspest, inderdaad. En uh, dan zie je dat, uh, dat eigenlijk uh, de Nederlandse uh, markt gaat over op uh, het, het fokken van uh, baconvarkens. En dan, binnen een jaar krijgen ze een aantal foklijnen uit Denemarken met, met, met beren. Die dan in Nederland worden ingezet om de, om de eigen varkens te verbeteren. En om meer uh, ja, om zwaardere varkens uh, te maken. En ook, uh, maar ook magere varkens, zodat er veel meer spek uh, uh, aan de varkens zit minder vlees, meer vet. Dus uh, ja, meer, uh, meer uh, ja, de bekenvarkens. En dat loopt eigenlijk door tot de jaren 60. En daarna zie je dat Nederland met, uh, met fokkerij uh, in, de, in de richting gaat van de vleesvarkens. En dan en hammen, heb je het ja. Ja. en En nog even terug naar de jaren 50, uh, Waar het allemaal een beetje wordt, wordt ingezet. Die concentratie ja. van uh, grotere boerderijen. Ja. Um, waarom specifiek Brabant, als we even inzoomen op Brabant... Wat, uh, waarom is dat nu zo'n ongelooflijk grote varkensprovincie geworden? Dat is heel bijzonder. Ik denk dat Brabant uh, liep echt op alles liep het achter op de rest van Nederland... vooral op uh, Gelderland en op uh, Zuid-Holland. Daar was de productie in Gelderland-Zuid-Holland veel groter. Uh, de dichtheden van varkens waren ook... Uh, veel groter, vooral rond het gebied van Gouda, waar men uh, voer uh, in overvloed had vanwege de kaasbereiding. Uh, en in het uh, oosten van Nederland, in Gelderland, had je de, uh, de, de, de, de melkveehouderij, die dus uh, de melk naar de fabrieken bracht en daar dus de, de ondermelk van terugkreeg. En dat was een hele goede voer voor het vetmesten van varkens en dan zie je dat, uh, dat uh, rond die varkens uh, uh, ook markt ontstaan... Uh, exportslachterijen en, uh, ja, en, en Brabant was eigenlijk niet zo logisch... Uh, want het was een arm gebied, uh, weinig, uh, uh, weinig cultuurgrond... Uh, veel, zandgrond. veel zandgrond, maar men had daar het gemengde bedrijf... en uh, je ziet dat uh, ongeveer 50% van het de inkomen van het gemeenbedrijf... kwam uit de Rundvouderij, 25% uh, van de varkenshouderij... en ongeveer 15% van de pluimvouderij. Maar te, oh, ik zeg, die, die kleine boeren hadden toch bijna allemaal wel... historisch gezien, langer geleden, een, een, een varken in het hok zitten? Ja. Dus ja. De, de varken was geen vreemde op het erf van een Brabantse boerderij? Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Het was altijd inderdaad uh, het was, uh, voor de winter... Werd, er, uh, werd een varken vet gemist en dan kon men de hele winter door. Uh, ging men hem slachten in, uh, in november en dan uh, draaiden ze daar de worsten van. En tot het eind van de winter kon ze het volhouden, inderdaad. Dus één uh, of twee varkens was uh, normaal, inderdaad. Maar waarom maar, werd het nou zo'n big business in Brabant? Omdat de Brabantse boer uh, enorm. Uh, slim was, uh, ontzettend goed ondernemer uh, eigenlijk is en ook uh, heel goed wist hoe die uh, met uh, nieuwe marktomstandigheden uh, moest omgaan. Je ziet dat uh, vooral de boeren in Brabant uh, kunnen, kunnen eigenlijk uh, als de beste, denk ik samen met de boeren in Denemarken, in, in Jutland kunnen ze als beste kunnen ze uh, ja, de exportmarkt uh, uh, op uh, bewandelen. Ze kunnen... Dus in Italië hebben ze een, produceren ze een andere. Voor, ander, voor Italië produceren ze een andere varken dan voor Duitsland. En voor Engeland worden ook weer andere varkens uh, geproduceerd. En het wordt allemaal in Brabant wordt dat gecoördineerd. En uh, ja, je ziet gewoon dat, dat, uh, ja, dat die Brabanders uh, ontzettend uh, uh, ja, uh, goed zijn in het. Uh, Schimmelrieken. Uh, ja, vooral ook in technische resultaten. En ze zijn ook heel open naar de buitenwereld van uh, als daar betere resultaten zijn. Dan, dan implementeren ze die in hun eigen uh, bedrijven. En ze hebben ook een hele goede uh, georganiseerde omgeving... met uh, de boerenbelangorganisaties, met de slachterijen en met uh, de veevoerbedrijven... die in Brabant een ontzettend sterke uh, onderlinge uh, band hadden. En ja. hoe zag zo'n stal er in de jaren zeventig... als we het hebben over die echte groeiperiode eruit? Is dat vergelijkbaar met een varkensvlet van nu? Uh, op zich wel. Um, kijk, het, het moest natuurlijk uh, uh, vooral ook... Uh, uh, ja, vanwege de temperatuur moest het helemaal dicht zijn. Um, uh, je hebt, uh, yeah, dus goedkoop materialen worden gebruikt. Uh, het zijn er vaak kleine, laagstallen. stallen. En op een gegeven moment komt er dan een, silo, een voersilo bij uh, aan de achterkant. En, uh, en dan, uh, maar die stallen... Yeah, de, nu, is, nu nog steeds heb je... Die stallen met onder een, een, een, een mestkelder. Waar dan uh, het, de mest uh, door, uh, door de vloer uh, loopt. En die dan in, de, in, die, in die mestkelder komt. En dat wordt dan afgevoerd. Dus eigenlijk zie je in de, in de stal uh, niet zoveel verandering uh, optreden. Wel zie je dat, uh, dat men eerst uh, stro gebruikte. Uh, en dat men uh, eerst uh, kleine hokken had. Daarnaast zie je dat uh, de dat, uh, dat, dat varkens meer uh, uh, in boksen komen te staan... En uh, aan een ketting ook. Uh, en dat ze dus niet meer kunnen bewegen. Ze kunnen alleen maar eten en, uh, en zitten en staan en, uh, en slapen en knorren. En uh, uh, de biggen worden dan wel al in kleine kraamkamers worden ze dan, uh, gehuisvest. En uh, ja, je ziet gewoon ook dat uh, op een gegeven moment uh, er roostervloeren komen. Een van de belangrijkste ontwikkelingen in die stal. En daarnaast ook de automatische veevoederinstallaties. Dat is ook een hele belangrijke ontwikkeling uh, geweest. En was er nou direct al kritiek op die, uh, die grootschalige boerderijen? Was dat, was dat toen ook al of werd, eigenlijk, werd er helemaal geen aandacht aan besteed? Nee, er was uh, al gelijk uh, kritiek ook. Uh, men zag uh, bijvoorbeeld... Uh, nou, eigenlijk moet je vertellen dat uh, de fokkerij heeft eigenlijk een varken gecreëerd... wat. Uh, uh, een weinig duurzaam varken. Dus uh, uh, het is, uh, als je kijkt naar het verschil met zwijn... dan is dit varken, uh, wat we nu hebben. Ik, uh, een weinig duurzaam varken. <laughs> wil je dat even toelichten als je Ja. Nou ja, um, een fokkerij die, die, die, die fokt op, uh, op zoveel mogelijk vlees. En uh, ja, dat hebben ze dus de uh, afgelopen 30 jaar is er dus een veertig jaar is een vark ontstaan. Wat dus gewoon uh, ja, voor, voor het grootste deel uit vlees bestaat. En uh, um, ze met kruisingen gebruiken ze twee ouders van verschillende foklijnen of van verschillende die niet verwant aan elkaar zijn. En daarmee proberen ze dan, uh, uh, en, hè, de, proberen ze dan de, de goede eigenschappen door te geven aan de, aan, de, aan, de, aan de biggen. Maar met die biggen kun je verder zelf niet uh, verder uh, fokken. Ja, maar, ja. O, o, dat bedoel ik dus. Ja. ik had de indruk dat er weinig duurzaam varken. Dat... Dat het betekent dat als je zo'n varken nu in, zeg maar van nou ga maar naar het bos, dat hij na een halve dag alweer terug is. Omdat hij het daar niet redt. Dat ook. Ja. Hij redt het gewoon niet in de, in de maatschappij. We hebben hem zo uh, gemaakt. En uh, we hebben hem zo. Uh, hij heeft ook een. Ja, uh, we hebben een varken gewoon gecreëerd. wat, wat helemaal zich heeft aangepast aan de, aan de stal en aan ons. En eigenlijk moet je nu weer door naar een varken... Wat, hè, dat wij het, de stal aan het, aan het varken aanpassen, niet andersom. Dus, dus, dus we kunnen helemaal niet een... meer terug naar die romantische idylle... van een vrij varken. Uh, nee, of je moet uh, weer met, uh, met de fokkerij uh, aan de slag... Uh, en dat duurt uh, vaak uh, wel een, uh, een paar jaar om daar weer een, een goed uh, varken... dat robuust is, wat, wat sterk is en wat ook in die... In die hè, ik wou, was vergeten te zeggen dat die varkens heel zwaar zijn... en dat ze eigenlijk nauwelijks kunnen lopen... en dat ze allerlei uh, problemen hebben. Uh, en dat ze eigenlijk ook niet uh, dat ze zo gespierd zijn... dat het ook een hele zwak hart heeft. Dus stress überhaupt al en, en, en, en, en inspanning, dat is al slecht voor... Uh... Dus de kritiek is eigenlijk wel terecht... Ja, is absoluut terecht. Maar ik, ik wilde toch nog even weten... want was die kritiek die uh, nu uh, toch wel speelt... Uh, men, men wil geen megastal meer, het klinkt ook niet goed... was die er ook al in de jaren zeventig? Die was er in de jaren vijftig al. Ik, uh, een van de leuke dingen is dat je nu uh, de antibiotica uh, hebt. Laatste iemand uh, bij Paul Witteman die zei... Van, ik eet geen kip meer, want er zit antibiotica in... En, uh, maar dat sinds 2006 is verboden om uh, in de voer nog uh, antibiotica te doen. Maar toedienen van antibiotica kan, kan nog steeds. Dus je zit um, nou, in de jaren 50 zei men al van, uh, zei de, de vitaminecommissie zei al van uh, het is heel gevaarlijk om antibiotica in het voer te hebben, want je krijgt uh, resistente bacteriën. En dat kan naar de mensen overslaan. Dan kun je ook met de gezondheid van de mensen kan in gevaar komen. En uh, Ja, dat is toen weggewuifd, omdat uh, men zei, van, uh, de vitaminecommissie zelf zei van. Um, ja, de economische overwegingen <kijkt> om de vakshouderij te ontwikkelen... zijn de wegen zwaarder dan, uh, dan onze bezwaren tegen dit, uh, mm. tegen dit uh, probleem. En men, men drong erop aan om met heel veel onderzoek... Uh, om dat, uh, en regulering van het probleem... om dan uh, de, de, de, de uitwassen ervan te, te, te, te verminderen. Maar dat was dus vanuit de onderzoekers en, en niet direct vanuit de burger? Nee, de burger was ook zelf natuurlijk bezig om, uh, om, om, om, om, uh, ja, om geld te verdienen en is, is, is eigenlijk uh, lang buiten beeld gebleven. Um, men was ook in die samenleving, men wilde ook vooruit. En ook op dat platteland waar toen nog uh, veel, de meeste mensen in Brabant woonden, um, ja, waar was men ook wel uh, overtuigd van dat dit de juiste richting was uh, van uh, veel, meer, uh, veel meer varkens. En uh, ja, het was ook een manier om, om aan de armoede. Ja, om aan de eentonigheid van van dat van dat uh, bestaan te ontsnappen en om om ook om ook een volvo te kunnen rijden of ook uh, ook naar de naar de stad te kunnen om uh, en mooie kleding te hebben en uh, nou ja de boeren hebben hebben het een tijd goed gehad tot uh, tot eind van de jaren 70 toen er een overproductie kwam op de Europese markt. Mm. En toen is het uh, eigenlijk fout gegaan. Toen, men, men, maar, maar daarvoor de... was het eigenlijk een, een klassiek succesverhaal. economisch succesverhaal, om het maar even tragisch uh, ja, te zeggen. Ja, wisselend. Varkenshouderij uh, is altijd uh, is, is, is een, zwaar, een zwaar bestaan. Je weet nooit of je, of je dat jaar... Hey, je gaat voor, voor, voor zes maanden ga een contract aan om... Uh, of voor, voor tien maanden ga je een contract aan om... Uh, hey, je hoopt dat dan dat... dat dat je dan een goed inkomen en een prijs voor je, voor je product krijgt... aan het einde van die periode. En dat is niet altijd zo. Maar als, je dan, als dat toch wel gebeurt, dan, dan, dan heb je het ook goed voor elkaar. Dan heb je goede winsten gemaakt. En dat hebben die boeren vaak weer in hun in een nieuwe uh, productiemethode gestopt... In, de, in die tijd. Of uh, yeah, voor het, wat, uh, wat ik misschien nog vertellen is... dat de overheid uh, heeft altijd uh, ook... Uh, uh, is er ook achteraan gelopen. Ze hebben altijd gedacht dat de varkenshouderij niet meer kon groeien. Want de markt was, niet, uh, was, niet, uh, was zodanig verzadigd dat, dat men in 1963 zei... ja, nou, drie miljoen varkens, dat, dat is echt de grens. Want verder kunnen we niet. Verder kunnen we ook in Nederland niet. Maar, meer vlees gaan we niet eten? Uh, nee, meer vlees gaan we niet eten. En, en ook de buitenlandse markt is verzadigd. Maar wat, wat Brabant gewoon heel goed gedaan heeft als geheel... is dat ze uh, eigenlijk uh, de rest van de varkenshouderijen in Europa hebben weggeconcurreerd. Hoeveel zijn er nu dan? 3 miljoen niet meer, maar hoeveel? Nu zijn er um, uh, ongeveer uh, 12 miljoen, maar in Brabant zijn er uh, 6 miljoen. En dan moet je denken dat in het uh, in hele jaar... zijn er ongeveer uh, 10 miljoen varkens in uh, Brabant. En, en, en, en hoeveel procent van daar is bedoeld voor de export? China is nu ook een belangrijke exportpartner... Ja, ongeveer. Ja, China is... Uh, nou, weet je, het? Duitsland en Italië zijn de belangrijkste exportpartners. Um, Oost-Europa komt op, Frankrijk, Engeland... en uh, daarna krijg je uh, dat ze proberen om allerlei dingen in China te slijten. Bijvoorbeeld uh, hè, de, de, de minder lekkere delen die wij al niet meer eten in Nederland. En, uh, maar eigenlijk de, de meeste winst, zal ik nog wel vertellen... Is, gaat uh, zitten in, uh, in allerlei producten die afgeleid zijn van varkensvlees. Dus... Uh, als je bijvoorbeeld brood eet dan, dan kan je, zit er varkenshaar zit in in brood verbeteren uh... volume te volume te vergroten en uh, nou ja, in bier zit bijvoorbeeld uh, varkenshaar of, en collageen en uh, seme... de mensen hier op de, de tafel beginnen ja. begin heel gealarmeerd te kijken ik eet al geen varkensvlees maar nu ga ik ah, ook al geen brood meer eten en geen bier nee best nee. van flossen dan hè? Ja. Ja. <laughs> nou het is, het is zo je kan helemaal geen vegetariër zijn in nederland dat, dat, want je, je, je, hoe dan ook je gebruikt iets wat, wat er in het varken zit en ja. nou, dat is een interessante boodschap voor vegetariërs moet ja. ik zeggen ja, ja. Geen, geen, geen ramen meer lappen met zemelappen. heb ik begrepen ja bijvoorbeeld een zemelap zie je die mooie gaatjes van de, dat is van de huid van het varken en uh, dan zie je die gaatjes nog zitten. En uh, Nu zijn ze ook van and andere uh, materiaal, maar je ziet nog steeds die gaatjes. Dus dat is nog steeds over van die, uh, van die varkenshuid, van die haarzakjes. Uh, ja. Nog even een laatste, terug naar de discussie van nu kort. Um, kun je zeggen dat die megastallen van nu eigenlijk het eindpunt zijn... van de efficiëntie die in uh, die naoorlogsperiode is ingezet? Eigenlijk een, een, een succesverhaal... Um, moeten we dan weer terug naar helemaal naar, naar 1900? Of, of wat, wat moeten we hiermee? Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat ik ook uh, daar geen echt antwoord op heb. Maar je moet je, het, is een, het, het is nu een ethische kwestie geworden, denk ik. Het is niet meer zozeer van... Uh, van uh, het, je hebt gezien, het kan allemaal. Het kan allemaal uh, op deze manier. En uh, op zich, hè, megastallen zijn er ook niet zo heel veel. Dan moet je ook wel voorstellen dat het <tie> vrij nieuw is. En dat er ook niet zoveel uh, megastallen zijn. Het zijn gewoon grote stallen eigenlijk. Waar, waar 20.000 varkens uh, in kunnen of zo. zo. zo moet je het zien. En vaak zijn ze gelaagd omdat op die plek... Uh, niet een uh, hele grote stal in de breedte kan. Maar moet in de hoogte omdat Nederland zo klein is. Dus, maar die megastallen... Ja, het is wel uh, allerlei... Uh, uh, allerlei milieueisen zijn nu in die nieuwe stallen zijn, uh, ook uh, ingevoerd. En dus qua op milieugebied, qua, qua welzijn, zijn ze al een stuk verder dan, uh, dan eerst. Ja. Het ligt ook helemaal aan de, aan de varkenshouder zelf hoe die zijn dieren behandelt. Maar een varkenshouder zal nooit zijn dieren heel slecht behandelen, want uh, dan heeft hij geen uh, inkomen. dus uh, ja, er zal ze in het leven houden. Ja. Ja. Goed, bedankt Matthijs Witte. Ja, ik, ja ik, ik heb ooit een Friese boer horen zeggen... Ik, mooie koe is een mooie, ruime koe waar veel gras in kan. Wat, <laughs> wat, wat, wat vind jij nou een mooi varken, Matthijs? Even heel kort. Wat is een mooi varken? Ik vind een... Uh, maar dat mag, mag het ook een soort zijn. Ja, het, ik, moet je wel even ik uitleggen. Word, ik word blij van, een, uh, van de bonte Bentheimer. Uh, het is een dier wat, uh, wat nu gekweekt is en dat helemaal uh, ja, op... Uh, op een op biologische manier wordt geteeld. Ja. En, uh, en die kan nog lopen. Die knort. Die, die heeft, als je die door de wijnen ziet lopen... Dan ga ik... Hij, hij, hij is een staart nog. Um, hij, hij kan aan alles staart. Ja. Ja, daar ze we nog. allemaal bij. Ja, maar volg, volgens en... mij heb je nou op de vorige vraag ook een afdoende antwoord gegeven. Ja. Als, de, als die bonte Bentheimer <lacht> het bos ingaat, dan komt hij gewoon nooit meer terug. Dan heeft hij ja. geen zin. Dan ja. wil ik nog één ding zeggen: dat bonte Bentheimer, het is niet de oplossing voor het grote aantal mensen wat er in deze wereld vlees eet. Nee. Is dat daar is daar te veel voor, voor, voor de bonte Dan moeten Bentheimer. we wat aan de mensen ja. doen. <lacht> <Ja>. <lacht> Net geef ons een column. Ja. Lang geleden wist de sneldichter Willy Alfredo op elk trefwoord een rijm te maken. vol stoplappen en oudbollige vondsten. Roept u maar, riep hij van het, vanaf het podium de zaal in. En dan riep het publiek: Schoonmoeder! Of overspel! Dat was niet zelden doorgestoken kaart. De onderwerpen die bij OVT de revue passeren. hebben bij mij vaak een Willy Alfredo-effect. Er is altijd een onderwerp bij dat een reeks associaties in gang zet. Het heeft het verrassende resultaat dat een geroepen woord een bijna vergeten herinnering wakker roept. De herinneringen zitten er allemaal, keurig opgeslagen, al die 65 jaar van mijn leven, ergens in die grijze stof. Bij hersenoperaties is vastgesteld dat een prikkeling van een bepaald deel van de hersenen een gebeurtenis aanboord die eigenlijk vergeten was. De gebeurtenis wordt heel vers verslagen door degene die onder het mes is, alsof het nu is. Voor de hersenen bestaat de tijd niet. Alles is nu. Niets is voorbij. Mijn leven is van minuut tot minuut gearchiveerd. Een huiveringwekkende gedachte. Zo'n associatiereeks bracht Moby Dick teweeg. Het moest al heel gek gaan als je in Rotterdam niet op de een of andere manier met schepen en de haven in aanraking kwam. Wij woonden een aantal jaren aan de Koolhaven. De geur van teer, brakwater, dekzeilen, stookolie... en een keur aan vluchtige, exotische parfums... vormt de achtergrond van mijn jeugd. In elke havenstad ter wereld voel ik mij daarom onmiddellijk thuis. Thuis is niet het juiste woord. Een havenstad draagt juist de geur van heimwee... en brengt de ervaring mee van ontheemd zijn. Al die zeelui, altijd onderweg, altijd vol weemoed... altijd nors en eenzelvig... Het katholieke huis Stella Maris... aan de Willemskade ving de mannen op. Maria, sterren der zee. Ja, of ze gingen naar de overkant, naar de kaap... zoals Katendrecht werd genoemd. Daar waren ook veel Maria's die in de opvang werkten. Zo hadden mijn ouders in hun kennissenkring een zeeman. Een kaptein, oom Dick. Hij voer op een kooster, een kleine kustvaarder... in dienst van ook een kleine reder, En hij was weken van huis. Nu eens voer hij op Noorwegen, dan weer op de Middellandse Zee. Hij had een paar man aan boord. Het was een toren van een man, een zeeuw van oorsprongen, dat kon je nog horen. Hij bracht nuchter en traag de grote wereld binnen bij ons. Verhalen over vreemde steden en merkwaardige gewoonten. Verhalen over vrouwen en heftige scènes. Verhalen zoals je van een zeeman verwachtte. Voor mijn moeder bracht hij goedkoop een bondmantel mee uit Griekenland. pad met een nertskraag en een bijpassende hoed. Een stuk voor het leven. Mijn vader had ervoor overgewerkt. Oom Dick kon goed trakteren en deed dat vaak. Voor het eerst van mijn leven nam hij mijn ouders en mij mee uit... naar café-restaurants, waar een biljart stond... zodat de mannen een keutje konden leggen. Hij gaf ons de smaak van het echte leven stopte me soms een tientje of 25 gulden toe. Hij had een houten vakantiehuisje in een plaats aan de kust... want de zee, ja, de zee... en noemde het huis Moby Dick. Mijn vader keek tegen hem op. Toen ik achttien was, meende oom Dick dat ik in ruil voor dat tientje... misschien... <lacht> ik heb het niet gedaan. Hij drong ook niet verder aan en gezwegen tegen mijn ouders... Want die vriendschap mocht niet kapot. Dank <laughs> ja. nou, Nelleke Noordenvliet. En nu een opbeurend verhaal voor mensen die moeite hebben met tegenslag. In 1870 stierf op het Walvisvaders eiland Nentucket een mondre nachtwaker... waarvan men wel wist dat hij ooit gevaren had en dat er iets mee was. Maar wat ook weer. Herman Melville, de schrijver van Moby Dick, zei over hem... Voor de eilanders was hij een nobody maar voor mij de indrukwekkendste man die ik ooit heb ontmoet. Ja, want de twee walvisvaders waarover kapitein George Pollard Jr. het bevel gevoerd had, zijn allebei vergaan. En beide de schipbreuken heeft hij ter nauwe nood overleefd. Het tweede schip, de Two Brothers... Is nu gevonden door een maritiem archeoloog in de zee nabij Hawaii. En zijn eerste schip, de Essex, is nooit gevonden. Want die ligt heel diep op de bodem van de Stille Oceaan. Zonder de sloepen, maar met een groot gat in de romp. Want de Essex is getorpedeerd. Niet door een bom, maar door een zeer grote potvis met een buitengewoon slecht humeur. Dag Joost Schokkenbroek. U bent hoofdconservator van het Amsterdamse scheepvaartmuseum. dat nu zo prachtig gerestaureerd in het water staat. U bent gespecialiseerd in de walvisvaart. Eerst even die fonds van dat schip. U hoorde dat het schip van kapitein Pollard was gevonden. U hoopte natuurlijk dat het de Essex was, of niet? <laughs> ja, dat, dat is toch, toch een, een, de naam van een schip... die een bepaalde mythische uh, betekenis heeft, uh, inderdaad. Een fantastische bijklank. Dus dat zou het mooiste zijn geweest misschien. Maar aan de andere kant... Uh, het, het feit dat er nu toch zo'n uh, wrak van een wa Amerikaanse walvisvaarder is uh, aangetroffen... is toch wel een heel bijzondere zaak. Zeker als je bedenkt dat er zoveel honderden schepen per jaar... de verschillende steden van New England met name verlieten. En dit het eerste wrak is dat aangetroffen is... en behoorlijk compleet, kende ik ook met flink wat uh, attributen eromheen... ja, dat is toch een heel bijzondere kwestie. Ja, want de meeste walvisvaarders die vergingen... Die... Die jongeren potvissen. potvis hebben heel diep water nodig. Dus al die schepen liggen ook heel diep hè, als ze vergaan zijn. Nantucket kwam hier vandaan. Vertel ja. even wat over Nantucket. Nantucket, een prachtig, uh, pittoresk, feeriek eiland uh, voor de kust van Massachusetts. Uh, naast Martha's Vineyard, uh, ongeveer de grootste van uh, Ter Schelling. Ik denk ook in veel opzichten vergelijkbaar met een eiland als Ter Schelling als het gaat om. Uh, het, het landschap, als het gaat om de vegetatie. Misschien zelfs ook wel, voor zover ik daar iets over mag zeggen... als het gaat om gemeenschapszin, als het gaat om sociale controle... mogelijke wijze. En zeker in de tijd dat uh, Pollard uh, het eiland verliet... was het een, een zeer welvarend eiland. Walvisvaart was voor, ja, je zou kunnen zeggen... misschien wel 80-90% van de beroepsbevolking... daar was dat de bron van inkomsten. Kwekers? Quakers, zeker. Dus uh, weinig uh, kanons of kanonnen uh, aan boord. Uh, ze hadden een scherpe tong en daar mochten ze het mee doen, uh, ongetwijfeld. En dat is wel interessant dat u dat naar voren brengt, Quakers. Want je vraagt er ook af, als je met zo'n hele boze potvis te maken hebt... Ja, dan uh, heb je misschien wel wapens aan boord... en je zou kunnen kijken of je het beest, voordat het je schip ramt... Uh, op een andere manier tot andere gedachten zou kunnen brengen. Ja, die kwekers, uh, want Pollard was daar kapitein van het schip... maar de traditie had het dat veel van de manningsleden ook uit de nabije vrienden, kennissen, familiekring werd geworven. Dus je mag dan ook aannemen dat verweg de meeste manningsleden ook kweken waren... en dus sowieso wars waren van het gebruik van uh, geweld. Behalve tegen potvissen, want ze juchen potvissen. Ze juchen potvissen, ja, dat is inderdaad. Dan eh, kom je misschien op het interessante ethische kwestie. Of het geweld is dat je dan gebruikt bij de jacht. Of dat het de economische noodzaak is die, die jou drijft om een beest te vangen. Het zou een varken kunnen zijn. Misschien, eh, hoewel die eh, ja, in grote megastallen zitten. Of het is een walvis die in misschien wel de allergrootste megastal zit die je kunt voorstellen. Namelijk de wereldzeeën. Maar eh, niemand heeft daarvan de sleutel tot het hek. 1820 um, speelt dit verhaal <coughs> zich af. Essex, die gaat... Um, nee, Pollard, George Pollard Jr. voert voor het eerst van zijn leven... het bevel over een heus schip, een walvisvader. En die heette Essex. En ze gaan potvissen jagen. Ja. En op het moment dat ze daar een tukket uitvaren... Dan dan is het dag. Want hoe lang is ze onderweg? Normaal? Ja, dat, dat wist je nooit helemaal precies van tevoren. Want het ging inderdaad vanaf of je aan het eind van de reis uh, kopen kon zijn, ja of nee, of spek verkopen, misschien in deze zaak. Het hing er natuurlijk vanaf hoe, um, laten we zeggen, rendabel is je reis. Dus uh, op een gegeven moment zie je ook in verschillende documenten bij Wikipedia of bij Google zie je staan. Ja, ze gingen weg voor 2,5 jaar. Dat weet je niet per se van tevoren. Uh, er is een schip, The Nile, vertrokken uit nieuw Londen. Dat is elf jaar uh, weg geweest van huis. Uh, dit schip uh, was inderdaad uh, langere tijd onderweg... voordat die ongelukkige confrontatie met die potvis uh, plaats had. Gemiddeld, want dat is het dan wel natuurlijk... Uh, aan de hand van statistieken kun je wel berekenen dat het gemiddelde was... waar ze toch zo'n 3,5, vier jaar lang waren Amerikaanse walvisvaarders... weg als het de potvisjacht betrof. Er uh, zijn duizend vragen. We moeten... Moet er snel door, jammer ja. genoeg, uh, een potvis jagen. Ja. Wat, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe doe je dat? Het? Ja. Doe ja. Dat? Uh, je hebt een schip nodig, bemanning en uh, fors wat uh, laten we zeggen: uh, bravoure, Heldendom, Guts, uh, Bols mag ik misschien wel zeggen, hoewel je op Boels over het algemeen uh, joeg. Uh, je hebt er wel lef voor nodig om zo'n jacht aan te gaan. Potvissen zijn. Uh, die hoort tot de categorie van de tandwalvis. Er zijn ruwweg, als ik dat even zo mag uitleggen... zo'n tachtig verschillende soorten walvissen... onder te verdelen in twee verschillende soorten. De baleinwalvissen, zoals we die kennen van de bultrugwalvis... die zo vrolijk uit het water springt, met zijn uh, vinnen flappert... en dan weer terug uh, het water inplonst. Bijvoorbeeld, of de blauwe vinvis. Daar is uh, een potvis te chagrijnig voor. Een potvis is misschien niet per se chagrijnig... maar een potvis is van nature agressiever. Die ja. heeft tanden in de bek. Een potvis, zoals een orka dat ook heeft, en alle dolfijnen uh, die ook tot de walvisachtige behoren ook. Een potvis moet jagen voor zijn voedsel. Een balenwalvis doet de bek open. Er komt uh, duizend kilo voedsel, kril, kleine planktonen, wat dan ook in. Het is een soort van uh, drive-in, zou je kunnen zeggen, waar dat beest constant uh, zich bevindt. Doet de bek open, spuwt het water uit via de baleinenplaten aan de zijkanten van de bek. En het uh, voedsel blijft achter. En met die enorme tong zo groot als een mini zo ongeveer... Uh, gaat hij naar uh, de, de, de binnenkant van de baleinen langs en vreet het uh, eten op. Een potvis moet inderdaad 2,5 kilometer duiken voor de reuzeninktvis. Uh, hoog op het menu staand bij een potvis. Uh, dat is, dat is uh, die confrontaties in de diepte. Ja, geweldig. Maar uh, hoe. Dat, dat, was je, dat was de vraag. Hoe vang je Precies. Nou, je, je, uh, zodra uh, je op de walvisgronden, want die zijn er, de walvisgronden aangekomen bent... ofwel op de gronden waar uh, potvissen uh, elkaar liefkozend beminnen... en zorgen dat er uh, nieuwe potvissen komen, ofwel de plaatsen waar ze aan het eten zijn... en vooral dat laatste is interessant, want er zijn ze vaak wat, uh, wat dikker aan het worden... Uh, daar bemanfrieer je je schip heen, je, er zit iemand in de uitkijk boven in de mast... en die probeert die walvissen, die potvissen, te uh, lokaliseren... Opge... She blows. Daar she blows, inderdaad. Met de stevige stem wordt er naar beneden geschreeuwd. Zo'n 30, 40 meter lager. En dan gaan de maak je sloepen, klaar. Ja. Die worden naar beneden gelaten. Iedere sloep zes kerels. Uh, de harponier uh, voorop op de voorplecht. Vier roeiers. En de stuurman, een van de stuurmannen, de eerste, tweede, derde stuurman... Uh, achterin om de sloep te sturen. Uh, manoeuvreren met zeil of roeiend of gecombineerd naar de potvis toe. Probeer zo dicht mogelijk in de buurt te komen. Werpen de harpoen toch een kilo of 12, 13, wat je even stevig uh, moet, moet, moet wegwerpen... Oh, een afstand van 10, 15 meter... Uh, en op die manier komen ze vast te zitten aan de potvis. Het doodt het dier niet. Het, je komt alleen maar vast te zitten, want aan de harpoen zit een lang stuk touw. Dat touw sla je zoals de wielenweerga uh, om een stuk uh, uh, hout dat zich op de sloep bevindt. En de walvis die vertrekt, die gaat zwemmen, want die heeft dat, uh, die de merkwaardige injectie naald in zijn rug. En die vindt dat niet prettig. Dus die trekt weg en jij wordt meegetrokken in jouw sloep door dat beest. Uiteindelijk... Voor het beeld, eventjes voor mijn uh, begrip, wat is de verhouding uh, schip-potvis? Uh, de Essex weten we van wel 27 meter. Dus dat zijn zeg maar 3,5 uh, gemiddelde huiskamers in de Nederland, ongeveer qua lengte. Uh, een sloep is een uh, meter of 8. Dus die huiskamer, zeg maar. Dus, uh, je ja, het ja. Overheen, en, en die, die potvis is langer dan die sloep? Uh, in het geval van de Essex moet het een hele beste knaap zijn geweest. En dan gaan we toch eruit van 22, 23 meter. Dus bijna zo lang als het schip. Ik, uh, uh, um, we gaan naar het midden van de Stille Oceaan... niet ontzettend ver van Tahiti. Daar is de Essex en daar hebben ze, zijn ze op jacht. De sloepen zijn uitgezet. En dan gebeurt het volgende. Dit is um, het... Um, de eerste stuurman, ik had het eerst in een fragment... maar het gaat sneller als u het zelf vertelt. De eerste stuurman die uh, uh, krijgt een klap van een potvis in zijn sloep. Die moet terug, die staat op het schip zelf en dan kijkt hij om zich heen. En daar ligt een hele grote potvis in het water. En wat gebeurt er dan? Ja, die potvis heeft niet alleen maar zomaar die klap met zijn staart gegeven. Die weet dat de mensen in de buurt zijn, die weet dat er uh, gevaar... Dreigt. Potvissen, uh, walvis in algemene zin, zijn hele slimme dieren. Met een vrij stevige perceptie, denken de biologen van hun omgeving. Die weet dat er gevaar dreigt, ziet dat het enorme schip, daar drijven de Essex, en besluit om met zijn kop, uh, uh, zo'n potvis weegt een kilo of 25.000, 30 30.000 ongeveer, om met zijn kop het schip te rammen. Uh, dat gebeurt, er uh, komt een flink gat in de, in de voorkant van, het, uh, van de Essex. En binnen ja, enkele minuten, het is vrij snel gegaan... een half, een half uur, geloof ik, iets in de geest, zinkt het schip. Dus de bemanning heeft nog maar net kans gezien om drie sloepen naar beneden te laten. Maar als ze met z'n 21 ingaan, maar ze zien hun kostbare walvischip zinken. En dan zijn ze met drie sloepen op het midden van de stille oceaan. Precies. You're on your own buddy, zeggen ze dan. Of kiddo misschien wel. Als ze... Als ze... Um, naar het westen zeilen. Dan zijn ze in twee weken in Tahiti. Maar dat ja. doen ze niet, want Tahiti, die lui die, die deugen niet, zijn allemaal kannibalen, uitkijken. Dus je gaat, ze gaan terug naar Zuid-Amerika. Ja. Maar de wind blaast tegen, dus ze moeten eerst 600 mijl naar het zuiden en dan pas. Hoe lang zijn ze wel niet onderweg? Het zijn alle elementen voor Grieks drama. Hè? Eenheid van tijd, pas handeling bij. Ze dus zijn 95 dagen of 97 dagen, geloof ik, zijn ze onderweg. En van die 21 bemanningsleden blijft er uiteindelijk zo'n 8 over, die overleven het. Uh, er heeft cannibalisme plaats. De, de meest verschrikkelijke zaken hebben zich voorgedaan... op die sloepen om te kunnen overleven. En uiteindelijk uh, ja, weten ze later ja, de, de punt van, van Zuid-Amerika te bereiken. De, de kapitein heeft zijn neefje in het schip. Ja. En, dat neefje, ja. en er zijn op een gegeven moment zijn drieën over. En dat neefje dat zegt... ik hou het niet meer, Eén van ons moet... Eraan. Ja, er worden strootjes getrokken ook. Hè. En die trekt dan het langs langste end van het kortste tot de sluiting. Ook in ieder geval, hij is de pineut. Hij moet worden opgegeten. Dus, ja. dus kapitein Pollert moet zijn eigen neefje opeten? Ja. Ja, ja het, is een, het is een onvoorstelbaar drama. Het, als je het boek leest, dan in ieder geval bij mij... kwam de associatie met die vliegramp in de Andesgebergte kwam ineens naar boven. Waarbij ook ja. die mensen in het, in het vliegtuig gedwongen waren... tot cannibalisme. Het is een rampzalige, verschrikkelijk ellendige toestand. Maar... Het staat allemaal beschreven overigens... in het boek van Nathaniel Philbrick bij Ambo... De tragedie van een walvisvader, Het hart van de zee. Ik wil even door, want dit, dit verhaal... Denk denken natuurlijk aan Herman Melville, mm -hmm, aan mm -hmm. Moby Dick. Dat is geen ja. toeval, hè? Dat is zeker geen toeval. Uh, Melville, Hermer Melville, overigens van de Nederlandse komaf... die uh, heeft aan, aan boord van de Akushnet zelf ook walvisvaart bedreven... zoals dat zo mooi heet... is uh, op de walvisgronden op een gegeven moment in contact geraakt... met de zoon van Owen Chase... Owen Chase was de eerste stuurman aan boord van de Essex. Die heeft het overleefd, Samen Pollard. Die heeft uiteindelijk ook zijn uh, belevenissen te boek gesteld. En de zoon van Owen Chase uh, die had dat, die aantekeningen voor het boek had die bij zich. En die heeft dat Melville laten lezen. Moet je je voorstellen, ergens midden op de oceaan komen de kerels elkaar tegen. Ja. En Melville leest het manuscript en denkt, mijn god, dit is een fantastisch verhaal voor wat later een boek zou worden, in 1851 gepubliceerd. Moby Dick. 160 jaar geleden dit jaar. 160 jaar geleden dit jaar. In 2008 is er een prachtige vertaling verschenen van Moby Dick... door Barbara van der Pol. Zeker aan te raden als ik het even zo uh, als sluikreclame mag, uh, mag noemen. Moby Dick, is eigenlijk er is ontzettend veel over het boek geschreven. Um, en je kan zeg maar, de jacht op de witte potvis... Uh, kan je zien als de, het najagen van de essentie van het leven... dat je natuurlijk oh, voortdurend weer ontglipt. Heb, ja. uh, dus ook maar één die die jacht overleeft, dat is Ismael. Dat is ook een soort moraliteit... want Ismael is een heel ander type dan die kapitein. Maar het staat ook vol met allerlei details over de walvisvaart. Nou, ben jij... Um, uh, Zeg maar, je hebt doorgeleerd in een walvisvaart. Is dan zo'n boek als Moby Dick... naast een prachtige moraliteit en een prachtig literair uh, uh, werk... ook... Een bron van informatie gewoon. Jazeker, zonder enige twijfel. Moby Dick is, is een fantastische bron van informatie. Zoals er ook meerdere verhalen uh, in die periode opgeschreven zijn. Alleen met een minder beeldend vermogen, denk ik. En minder symboliek, minder verwijzingen naar de mythologie of de Bijbel. Of naar alle mogelijke andere zaken die het mensdom zo interessant en aangenaam maken. Uh, denk aan Olmsted, uh, die uh, waiting of Incidents on a Waiting for heeft geschreven... ongeveer in dezelfde periode. Maar veel meer recht toe, recht aan. Minstens even informatief... Maar het, ma het is juist die fantastische combinatie van beeldvermogen, symboliek, verwijzingen, retorica. en nog eens een keer die walvisvaart die daarin beschreven wordt. Die Moby Dick, wat mij betreft, tot een, een fantastisch boek maakt. Oké, okay, nou. Het verhaal van Pollard staat in Het hart van de zee. door Nathaniel Philbrick geschreven. is uitgekomen bij Ambo. Uh, Melville herlezen is ook altijd een ontzettend goed idee. Gaat u me in het volgende uur. Dan vertellen we over de terugkeer van de wolven vanuit het oosten naar onze grenzen. En over schipreuk en ramspoed opnieuw. Maar nu in het Noord-Friese Pezensmoddergat. Precies 128 jaar geleden vannacht. Heel graag tot zo. Het is zondagmiddag.